1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Belgische festival Pukkelpop, waar de afgelopen avond door noodweer een aantal doden is gevallen, gaat morgen door. Volgens de organisatie wordt de komende uren met man en macht gewerkt om het festivalterrein weer veilig te maken.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 Een Israëlisch gevechtsvliegtuig zou op jacht zijn geweest naar militanten. Eerder op de dag waren er in de Zuid-Israëlische plaats Lat zeker drie aanslagen door militante Palestijnen... waarbij zeker acht Israëliërs om het leven kwamen... en tientallen mensen gewond raakten. Bij eerdere Israëlische vergeldingsacties kwamen vijf Palestijnse militanten om... onder wie hun leider.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 In de Volkskrant vandaag las ik een berichtje uh, onder de kop. Achternaam viert 200, het 200ste verjaardag. En de NRC had het bericht onder de kop. Poepjes bestond al ook zonder Napoleon. Exact 200 jaar geleden. Um, liet Napoleon per decreet ervoor zorgen dat alle Nederlanders een achternaam moesten hebben. En dat was eigenlijk, nou ja, voor 70% was dat al goed gebruik. Maar hij vond dat iedereen het dan ook maar moest. Um. Nou is er is veel te doen over achternamen. Het is toch iets wat je draagt. Wat je met je meedraagt. Eh, met trots of minder trots. Maar het betekent wel iets. En soms kun je lang nadenken over de betekenis. Ook de, de, de oorspronkelijke betekenis van de naam die je met je meedraagt. Mijn naam. Ik heb het even bij mezelf afgevraagd. Bolmeijer. Ik weet dat wij in de 19e eeuw... Dat wil zeggen mijn verre voorouders uit Duitsland zijn gekomen. Dus eh, Meijer... Want dat is natuurlijk wel iets wat je veel namen tegenkomt, Meijer. Mijn ouders, die heet het, mijn moeder heet het trouwens Meijer. En Mijn vader Bolmeijer, dus Bolmeijer Meijer was dat. Dus dat Meijer, dat betekent wel in ieder geval iets. Ik vind ergens op internet de betekenis van... of dat het verwijst naar major domus. En dat betekent dan hoofdbediende. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Dan ben je hier als presentator van Casaluna natuurlijk ook altijd wel een beetje. Maar ik geloof eigenlijk niet dat dat waar is. Ik denk dat dat onzin is. Um, want... Wat mij veel plausibeler lijkt is dat meijer, en dan een beetje anders gespeld met een korte I, in het Duits uh, hofmeester betekent of pachter of boer. Dus dan gaat het over de verbondenheid met een stuk land, wat je denk ik ook terugvindt in termen als de meijerij. Want dan betekent het ook werkelijk een stuk land. Dus ik denk eigenlijk dat uh, ik van de boeren afstam, via mijn naam. Daar, nou ja, daar zijn nog veel meer. Ik kunt bellen daarover als u een bijzonder achternaam heeft... of onderzoek heeft gedaan naar uw naam... of uw naam heeft veranderd... of getrouwd bent met iemand, een man of een vrouw... waardoor er een prachtige combinatie ontstond. Daar moeten veel verhalen over zijn. 0800 1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. 0800 1121. daarmee groeten wij dan... Uh, Napoleon. Gisteravond besteedde het oog met het oog op morgen ook al aandacht aan deze verjaardag van de achternaam. Ze hadden toen uitgenodigd uh, de heer Bloothoofd. Ook dat is een naam. Um, maar hij is echt een kenner, verbonden aan het Meers Instituut en ook aan de, aan de Universiteit van Utrecht, taalkundigen. En hij reflecteerde ook op het bestaan van die bijzondere namen als ik begon de uitzending al, al mee als Naaktgeboren of Pik, of Sukkel, of Kloot. Wat eigenlijk uh, bal betekent, om maar eens iets te noemen. Uh, dit soort namen zijn trouwens helemaal niet door uh, in de tijd van Napoleon uh, gekozen... maar waarschijnlijk veel ouder. Want de Neuker, dan denken wij natuurlijk aan uh, Neuken... maar dat, uh, dat, daar komt die naam niet vandaan. Ik denk dat je het Den Neuker, die moet anders splitsen, Den Euker... en dan De Okker, en dan is het uh, De Notenverkoper. Ja, dat kan meneer Bloothoofd natuurlijk wel verzinnen... Um, er was al eerder vanavond een beller uit Friesland. Een beller uit Friesland, wiens naam ik niet weet. Die inmiddels naar bed is, dus hij kan niet in de telefoon komen. Maar wel vertelde dat naam zonder van veel voorkomt. En dat uh, klopt, dat staat ook in het telefoonboek. Maar van betekent in deze combinatie naam. Dus veel mensen zonder naam. En dat kan ik me voorstellen, dat wel degelijk naar... Napoleon verwijst naar die tijd. En de naam Poepjes wist hij ook nog wel te melden. Komt veel voor. En volgens, was dat, volgens hem was dat echt om Napoleon te pesten. Nou, dat wordt door de geleerden een beetje tegengesproken. Er zitten wel veel taalspelletjes in. Maar niet per se um, om Napoleon een hak te zetten. Kobe Koning. Ja, Goedenavond. Hallo. hallo. Nou, wat een prachtige naam zeg. Ja, ja, ja. En het verhaal daarachter is... Uh... Mijn bed over grootvader, dus dat moet ongeveer ergens rond 1850 geweest zijn. Ja. Dat was een vondeling hier in Amsterdam, daar woon ik zelf nu ook. En uh, dat was in de buurt van de Rozengracht, op een, een zijgracht daarvan, ik weet niet precies welke. En dat, uh, daar was een plek, daar werden veel kinderen te vondeling gelegd. Maar bij deze baby lag een briefje en daar stond op dat het kind Adrianus Koning moest heten. <tiedacht> <laughs> en dat, dat briefje bestaat nog steeds. Dat is in het, uh, in het stadsarchief bewaard. Ja. En het kind heeft eerst bij een min gezeten, een tijdje. Oh. Het was toen gebruikelijk, blijkbaar. En toen uh, later in een, een leefhuis terechtgekomen. Dat is het verhaal wat er van bekend is... Uh. Adriaan Koning. Adriaan Koning, ja. Het is wel een mooi ja. verhaal. Um, ja. heb je, hoe ben je daar achter gekomen? Koop... Nou, mijn broer heeft uh, genealogisch onderzoek gedaan. Het ver verhaal was ook wel bekend in de familie. Maar hij, hij heeft, mijn broer heeft echt die mannelijke lijn ook verder uitgezocht. Ja. En heeft er, is er heel erg in gedoken. Het, uh, en hij, hij heeft een kopie van het briefje ook. Uh, oh, dus dat heb ik zelf ook wel gezien. Ja. Je hebt het ook wel eens ja. gezien zelf? Ja, ja. En uh, in het archief dus? Nee, ik heb die kopie bij mijn broer thuis. Oh, gezien. de kopie natuurlijk, ja, natuurlijk, heb ja. ik begrijp. Ja. En uh, wat betekent dat verhaal nou voor jou? Of, of... Ja, de, ja, het is. Ja, er ging wel eens een gerucht in de familie van. Wie weet. Uh, is de vader van het kind van koninklijke bloed geweest? Ja. Of, of uh, ja, heeft die vrouw die dat kind dat neer heeft gelegd. Uh, willen suggereren, ja, dat, dat is natuurlijk niet te achterhalen. Dat is toch fabuleus dat je dat ja, ja. nooit zult weten? Maar nee, wel dat ook. Je niet, de, de, ik bedoel, dat genealogische onderzoek dat stopt daar. Want ja. die mannelijke lijn, dat weet je dan gewoon verder niet. Uh, ja. Ja. Nou ja, dat is, wat denk je zelf? Uh, ik heb geen idee. Allee. Wat wel ook nog heel apart is, is dat uh, in ieder geval de laatste paar generaties wordt er om de 28 jaar één stamhouder geboren. Dus, dus mijn broer is dan een stamhouder. Die heeft kinderen en kleinkinderen. Uh, mijn vader was de enige uh, mm -hmm. man die nog die achternaam uit uh, die familie had. En nou ja, nu is, uh, is er een kleinzoon van mijn broer. Die is inmiddels... 19, uh, die krijgt dus nu al op zijn huid gedrukt dat hij op zijn 28ste een zoon moet gaan krijgen ja. die die naam voortzit. <laughs> nou ja, daar, daar kun je, dat is wel grappig dat je daar, je moet daar ook om lachen, dat snap ik natuurlijk ook wel. Ja, nee, natuurlijk. Dat je... Maar ik zat, ik zat vanavond uh, te praten met een, uh, bij, de, bij de avondmaaltijd te praten met een vrouw die... Um, die vertelde over haar moeder, die is kort, kort geleden overleden. En mm -hmm. op haar sterfbed uh, heeft ze iedereen nog gesproken. En tegen yeah. twee van haar kleinzoons, die dezelfde naam droegen... heeft mm -hmm. ze toen uitdrukkelijk gezegd... jullie moeten de naam, het ging om in dit geval... jullie, jullie moeten yeah. de dams uh, hoog houden. Dus de naam van de familie ja, hoog houden. Ja. Dus ja. Dat, dat, dat doet zo iemand, die dan op ja. dat moment aan het sterven is... toch ook mm -hmm. niet zomaar. Dus het betekent... Dan heeft dat toch duidelijk betekenis, wat, wat voor mij... Uh, een, een andere kant van het verhaal is, dat ja. ik eigenlijk ook heel erg geïnteresseerd zou zijn in de vrouwelijke lijn van de familie. Ja. En dan gaat die achternaam natuurlijk... Ja, dat wisselt wel iedere keer, zeg maar. Ja, natuurlijk. Dan, is, dan is die achternaam niet zo aan de orde. Onervolbaar. Maar voel, jij, voel uh, je je hadden... een beetje koninklijk? Nee, niet speciaal. Ik voel me... Uh, burger. Je bent burger, een republikein? Kobe Koning is republikein. Ja, goed. <laughs> ja. Ja. En die alliteratie, dat Co. Ko, Co. Ko, Kobe Koning? Ja, dat is. Uh, of dat bewust door mijn ouders zo gekozen is. Mijn moeder, ik, mijn naam komt van Jacoba. En mijn moeder heet, uh, werd Co. genoemd. Die heette ook Jacoba. Dus ik ben naar mijn moeder vernoemd. Uh, hm. De voornaam en die alliteratie is dus min of meer toeval. Uh, ja, goed. Maar Jacoba ja. heeft ook wel iets adelijks. Jacoba van uh, Beijeren. Misschien gaat het uh, wel terug op Jacoba van Beijeren. Wie dan? weet, ja, ja. Ja. ja. Ik zat bij de naam Meijer. Er woont, er woont uh, Bolmeijer. Ja? Er zit hier in, uh, ik woon in de Indische buurt een die Champ bolle meijer. Dat zal dezelfde oorsprong hebben. Gast. En je hebt ook nog de Biedermeier. Moest ik ook ja. nog gaan denken. En Bieder is iets, iets van burger, Biederman is iets van Burgerman of okay, zo. Oké, precies. Dus misschien is het toch inderdaad iets van een hogere positie... binnen een bepaalde groep van de bevolking ja, we, of zo. we zijn niet allemaal koningen. We <laughs> ben maar een eenvoudige landarbeider. Kobi, maar goed om je te spreken. Hartstikke okay. leuk. Dank je wel. Um, 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kaasloenen. Je kunt natuurlijk ook mee twitteren. Dat is altijd leuk. Um, en dan even via de hashtag Casaluna komen wij... Daar, tenminste, dan kan ik het in ieder geval onder ogen krijgen. Wat ik ook al even meldde voor het hoorspel... de hoorspelkern van kwart voor één van de VPRO... is dat mevrouw Godhelp ons heeft gebeld. Maar die is 72 en is naar bed gegaan. Dus die kon niet meer aan de telefoon komen. Maar die is vroeger enorm gepest met haar naam. Godhelp. Ja. Godhelp. Hoe zeg je het? Welke, waar ligt de klemtoon? Maar ze zou zelfs graag willen weten waar die achternaam dan vandaan komt. Nou, is er iemand die nu zit te luisteren... die daar, daar, ons daar iets over zou kunnen vertellen? Dat zou wel mooi zijn. Eh, de naam God Help. Of God Help. jongen. Ze heeft het niet veranderd, trouwens. Ze is nu, is nu 72. U kunt daar dus ook over bellen. 0800 1121. En dan gaan wij vrolijk door. Goedenavond. Met wie spreek ik? Hallo. Ja, met wie spreek ik? Met Schoffelmeijer. Lex <laughs> Ja. Nou, we houden het wel een lekker uh, beperkt. Schoffelmeijer, daar heb je weer zo'n meijer. Ja, nee, maar de naam Schoffelmeijer... Ja. En... aan één geschreven, met ja. een e, lange i, e, r... Ja. die komt nergens in Nederland voor... Of het is familie van mij. <laughs> maar, en nou komt het probleem. Er is ook geen enkele stamhouder meer. Ach. Die de naam in stand gaat houden. Ach jee, hoe kan dat? Hoe komt dat? Omdat ik één neef heb die geen kinderen wil. Ja. En die heet nog Schoffelmeijer. En uh, nog één neef, die heeft alleen maar een dochter. Meisje, ja. en, betekent, betekent dat iets voor u? Ja, dat de naam uitsterft. En waar ik ook kom in Nederland... en ik noem mijn naam in het ziekenhuis, op het stadhuis... of weet ik veel waar... dan zeggen ze, uh, ja, die naam kennen wij helemaal niet. Nee. Of... Ik word genoemd meneer Schoffelmeijer. <laughs> Heeft u een pestgekelaar Ja, maar dat wil ik helemaal niet, <laughs> nee. want ik ben geen Duitser. Nee, precies. Maar overigens, wat, wat, waar komt de naam vandaan? Mijn vader is geboren in Kloosterburen. Ja. En mijn moeder kwam uit Zolle. En die had ook al een hele bijzondere naam. Uldering. Ja, dat is ook mooi, zeg. Zo. Dus uh, wij zijn gaan zoeken, zoeken, zoeken in kloosterburen. En daar liggen wel schoffelmeiers begraven. Maar we weten niet wie het zijn, waar ze vandaan gekomen zijn. Ja. We vermoeden dat ze uit Duitsland gekomen zijn. Ja. Maar ik uh, heb 40 jaar bij een hele grote gloeilampenfabriek in het zuiden des lands gewerkt. Ja. En daar zat een man, en die voelde zich uh, een klein beetje hoger dan ik. En die heette Schoffelmeer. Ach. <laughs> ja. En Vind... ik kreeg nee, post ja, van maar, hem. Nee, wacht dit, nee, dit verzint u toch, of niet? Dit is toch een grap? Nee. Echt nee, waar? Ja. Nou, dat kan haast niet. Ja, toch is het zo. We zaten in hetzelfde gebouw. Zijn secretaresse stuurde post van mij door... Ja. onder de naam Schoffelmeer. En ik kreeg post van hem en Schoffelmeer. Ja, natuurlijk. Er was ook een Schoffelminder. was er ook nog een ja. in Eindhoven. Dus, maar toen de man gepensioneerd was... toen draaide hij om. En toen heeft hij mij gebeld. Toen zegt hij, nou, ik ga het toch eens uitzoeken. Want wij moeten familie van elkaar zijn ja. Ja. ik zeg nou dat had u ook wel eens kunnen vertellen toen u in de directie zat want <lacht> dan was ik ook een stap verder gekomen maar goed ik heb het ook goed gehad hoor Gelukkig. maar dat uitsterven van de naam want u zegt van ja, ja als je er niet meer bent wat maakt het dan uit dat die naam verdwijnt waarom is dat erg dat vind ik jammer en maar waarom nou, dan is er. De, mijn familie sterft dan helemaal uit. Ja. En mijn familienaam sterft helemaal uit. Ja, maar u bent er ook niet meer om het te betreuren? Nee, maar uh, ik heb wel uh, twee nichten die getrouwd zijn. En die hebben wel hun eigen naam gehouden. Ja, ja. Dus die heten niet naar de man waar ze mee getrouwd zijn. Maar die heten gewoon. Schoffelmeijer. Ja. Nou, Alleen dat zijn ja. vrouwen. Ja, nou ja, als ze nou een kind krijgen, dan kan die toch weer ervoor kiezen om de naam van de moeder aan te nemen. Dat zou dat, kunnen. Dan bent u gered. Dat zou kunnen, maar die kinderen hebben allemaal de naam van de man gekregen. ja. Dus ja. ik vind het wel jammer. Ja, begrijp het. Nou ja, dat, dat... En ik denk, uh, lijks dat wij toch ergens uit Duitsland komen. Maar ik weet, dat heb ik al gezegd. Hè. Mijn familie komt uit Duitsland, de e eeuw. Uh... Dus ik denk, ik denk uh, meneer Schoffelmeijer, u ook? Ja, Schoffelmeier. Ja, dan ga ik toch. Goedenavond, meneer Schoffelmeier. Ja. En, en ik denk zijn. dat de meneer Schoffelmeer, waar ik het over had... Ja. Die wilde niet meer. Die wilde Holland, voor Hollandse. Nou, hij is in kloosterburen wezen kijken. Ja. Op de graven daar. En toen belde hij mij. Toen was hij gepensioneerd, dus toen was hij niet zo hoog met in functie. Nee. Toen waren we gelijk, want ik was ook gepensioneerd. Ja. En toen zei hij van ja, ik, heb het ik wil dat toch eens uitzoeken. Ja. Want wij zijn familie van maar elkaar. Maar daar heeft hij nooit meer iets over gehoord? Uh, nou, de man was al op leeftijd... Hmm. Dus ik weet niet eens meer of hij nog in leven is. Ja, misschien hoort hij maar, dit. Maar eh, ja, hij zei op een gegeven moment tegen mij... er moet een ambtenaar van de burgerlijke stand zijn geweest... die een fout heeft gemaakt... Ja. bij de aangifte van Schoffelmeer naar Schoffelmeijer. Dat kan of ook. omgekeerd. Of, ik denk omgekeerd. Goed, maar voor de dood zijn we allemaal gelijk. Meneer Schoffelmeijer, dank u wel. Ja. En, en een goede avond. Mooi verhaal. En jij lijkt ook een hele fijn huis. En alle Bolmeijers he? zijn ook familie van mij. Goeien ja. nacht. <laughs> Dag. Nou, ja, dan nee, dan daar, dan... nee, daar laten we het even bij. Nou, laatste woord is geweest. Ja, we hebben namelijk nog veel meer mensen. Goedenavond, met wie spreek ik? Irene. Zo, heb je geen achternaam? Ja, natuurlijk wel. Van mijn meisjesnaam heet ik Ilmer en van mijn mansnaam heet ik Spekman. Spekman. Ja. Hoe, heb je, hoe heb je je genoemd toen jullie je trouwden? Mevrouw Spekman. Ach, ja, ja, ja. Maar ja, nee. niet onderdanig, hoor. Denk erom. Nee, hey, ik zou niet durven <laughs> beweren. Maar het is ook wel een naam om aan te nemen, hè? Spekman. Jawel, jawel. En daar gaat het nu. Ja, ik kan over alle twee beginnen. Want uh, we hebben allemaal onderzoek gedaan. Oh ja? Maar het leukste verhaal is... Twee neven met de fut, die het vroeger heel goed konden vinden. Mijn man had een cursus gevolgd in stamboomonderzoek. Hij was ermee bezig. En wij gingen van camping naar camping naar archieven waar we moesten zijn. Ja. Dan krijg je van het eerste misverstand. Waar ligt in hemelsnaam Nienhuis? Nou, niet te vinden. Ja. Op een moment... Maar waar, waarom moesten jullie naar Nienhuis? Nou, daar zouden de spekmannen zijn. Okay. Spekman met CK en dubbel N. Oh, dat is interessant. En, uh... Ook Duits? Ja, ja, ja. ja. Oh, wij komen allemaal uit Duitsland als je naar de natuur gaat. Zeg. Mijn familie ook. We gaan de geschiedenis herschrijven. Ja, oh, maar het zijn hele leuke verhalen. Ja? Die twee neven lopen voor elkaar uit. Op een gegeven moment zei, zijn we naar Duitsland geweest, naar Osnabrück. We zijn overal en ergens geweest, overal gevraagd. Op een gegeven moment komen we erachter dat het geen Mienhuis moet zijn, maar Nooienhuis. Ja. Nou, ja. Wij staan op een camping in Boekelo. Wij zijn naar Nooienhuis, we gaan naar het gemeentehuis en in het dialect konden we gewoon praten. En daar zat iemand van de heemtuin... en die zei... Uh, er staat in uh, Neuenhaus... een kerk... gebouwd door... Arnoldus Spekman... een Lutherse dominee. En dan nou komt de grap... die zal ik straks vertellen... maar uh, twee... Uh, hoe zou ik dat zeggen... Uh, katholieke gezinnen. Ja. En uh, toen zei hij, ga daarheen en ga kijken. Nou, wij erheen, kijken. Maar er is een dominee en die heeft een boekje geschreven over die kerk. Oké. Okay. Nou, wij erheen, aangebeld bij die dominee. De huishoudster doet open en uh, zegt, de dominee slaapt. Kunt u om een uur of half drie, drie uur terugkomen. Je maakt het wel spannend hoor. Ja, maar dat hoort er toch bij, of niet? Ja, nee, goed verhaal, ja, zeker. Ga door, ga door. Uh, wij naar een terrasje, even eten, en toen dachten we, ja, jongens, dat gaan we doen. Oké, okay. en we werden hartelijk ontvangen. En dan nou krijg je de grap, twee katholieke gezinnen. Wij komen daar bij die dominee, en die kerk is gebouwd, natuurlijk, door een Lutherse dominee. Ja. Wij hebben dat boekje gekocht, wat hij had geschreven, in het Duits, helemaal terug. Toen wij terug naar de familie. Nou, er werd natuurlijk hevig gelachen. Want, ja, dat had je dus vlak na de oorlog allemaal van die uh, katholieke gezinnen, en die deden precies zoals alles hoorde. En wij zeiden dus, als jouw vader dit had gehoord... die draait zich nu nog allemaal in zijn graf. Dit is eigenlijk, de grap is, in, die, die, die, die eigenlijk tegenwoordig... Werkt jou niet meer, maar je moet dus een verzuilde samenleving hierbij voorstellen. Begrijp ja, ja, ja, ja, ja. Dat, je ja, ziet dus nog wel eens van die filmpjes dat, van. Als de oorlog niet was uitgebroken, was mijn man naar het kleine seminarie gegaan ja, in Apeldoorn. Ja, precies. Dus, dus als katholiek was het onbestaanbaar dat je dus eigenlijk afstand van een Lutherse, dus een protestantse dominee. Dat is de grap. Ja, dat, dat, dat is de grap. Komt. Maar toen reisde men ook. Maar, waar werk was, ging men werken. Ja, maar betekent dat dat jullie, als, dat die twee neven... ook onmiddellijk van hun geloof zijn afgestapt? Nee, ze hebben er vreselijk om gelachen... Want dat is natuurlijk wel wat, de, wat je dan zou moeten doen. Dan moet je weer terug naar de bron. Ja, ja, ja. Maar weer... we zijn allemaal verder gegaan. Maar hij was bezig met een verhaal van zijn schoonvader die in Enscheling in de gemeenteraad had gezeten. Nou, en wij hadden er eentje van mijn vader eh, van de Tiendaagse toch? <lacht> en eh, ja, moet je luisteren. Het is ontzettend leuk. En waar ga je nou naar op zoek, naar schandalen? Nou, die hebben we nog niet gevonden. Oh, maar die ja. zitten er wel bij, ja, hoor. Okay. Goed. Um, um, Irene Spekman. Ja. Mooi verhaal. En, en ik gebruik nu mijn naam. Ja? Als ze me zitten te plagen of wat dan ook, dan zeg ik, ik heet Spekman, het glijt zo van mijn rug. <laughs> Kijk. Ja, dan, dan, dan heb je het weer mooi naar je hand gezet. Hé, hey, goeienacht nog. Dank je wel. Wij we komen wel steeds in Duitsland terecht. Heeft, dat is u wel opgevallen natuurlijk. U luistert naar Casaluna van de NCV op Radio 1. En we gaan door tot 2 uur u kunt bellen met 0800-1121. Met verhalen over namen, want het is de verjaardag van de achternaam vandaag. Goeienacht, met wie spreek ik? Pieter bij het vuur. Zegt u dat nog eens? Pieter bij het vuur? Piet bij het vuur? Ja. <laughs> ja. We hebben uw naam al eerder gehoord. Nooit. Vanavond voor het eerst, maar wel twee keer al. Ja, maar dat heeft ook met een auto te maken. die hier ontworpen is in Nederland. De eerste auto. De eerste auto? Ja, maar wij bestaan al van 1102. Dat is gedegen onderzoek. Ja, dus Albert Bert Vuur, die is de walvisvaarder. Ja. Hij komt waarschijnlijk uit het vuur Vuren. uit Denemarken vandaan. Ah. En. Uh, nou is het gek, hè? Albert Wet Vuur is uitgevaren uit Sloot in Amsterdam Noord. Mm -hmm. En ik ben de enige die geboren is. in Buikslot. <laughs> dat vind ik wel lachwekkend eigenlijk. <h challenges> ja, dat vind ik toch wel geweldig. Maar we hebben. Mijn oom is. Uh, lijfhanger is van de koningin Wilhelmina. Dat is Bark. Dat is een aangetrouwde. Uh, oom van ons. Hm. En we hebben. een heel familieboek. En als je dat leest, dan lag je te pletteren. Waarom? Maar. Wat is daar zo geestig aan de familie bij? Het nou, vuur? de, de, de, de is het, uh, toen die familie overging van van het eiland vuren, ja. was het van foyer. Ja. En toen heeft die, die oom Klaas Albert, uh, de, de, die heeft zijn naam uh, Bijenvuur genoemd. Ja. En, en zo is het allemaal overgegaan. Maar wij, wij hebben nog bij het vuur in de familie, hoor, hier. Echt waar? Ja, we hebben het boek aan de koningin, uh, aan onze majesteit, uh, aangeboden. Mooi. En die, uh, die heeft ook een briefje geschreven. Dat is allemaal precies klopt. Want uh, ze zegt, uh, er was inderdaad een, een, een, een meneer Bark, die, was, uh, de, die ja. let op uh, op zijn grootmoeder. En die, uh, die moest altijd een natte onder de konden van de paarden doorhalen. Uh, zulke dingen. Daar ja, moet nee. ik eigenlijk wel om wachten. Ja, dat snap ik ook wel. Zegt meneer Bij het Vuur, uh, bent u trots op het feit dat u terug kunt gaan in uw eigen familie tot het jaar 1102? Ja. Waarom eigenlijk? Want... Nou, omdat wij geen van Napoleonnetje gekregen nee, hebben. Nee, nee. Er staat er alweer een nieuwe op. Dus het is een is echt. Maar u komt ook niet uit. U komt, ook... u komt dan weer van het eiland Vuren. Dat ligt er ook in het noorden. Dus u bent ook niet echt een Nederlander. Nou, ik ben geboren in Buikslot. Ja. Op de Buikslot lijkt 200. tweehouders van Maar ik bedoel, de familie is toch ook niet oorspronkelijk Hollands? Dat bedoel ik dan maar Nou, het is, uh, het is bijna duizend jaar. Ja. Dus, <laughs> het is <laughs> even geleden, er tussen dus, die waren allemaal in Nederland. Ik We zijn er behoorlijk wat. Ik vind het wel een geweldige naam. Je ik vind natuurlijk... het een leuke naam. Ik ook, ik vind het een geweldige naam. Ja, ik, ik moet ook... Uh, ik krijg altijd gelach als ik uh, mijn naam moet zeggen. Ja. Ik, ik ben nu ook uh, bijna gepensioneerd uh, over twee mannen oh. en ik vind het altijd leuk, als ik dat wil, dan moet ik pasjes aanhalen en, en, en, en ik ben een beetje invloed, ook ik loop een beetje moeilijk, ja. maar dan moet ik een pasje aanvragen en dan moet ik mijn naam zeggen en hoe zegt u? <laughs> ik zeg nou, uh, Pieter, bij het vuur. Ik heb net zelfs mijn vader dus. En dat vinden ze altijd uh, bijzonder. Uh, ik moest het ook net vragen. Piet bij het vuur, ik vind het een prachtige naam. Ik dank je wel. En, een, en een, een succes met de pensionering. Hè? Dank u meneer. Ja, dag. Goeiedag. Want je denkt natuurlijk dat het komt van hè, dat Napoleontisch, dat dat dus verzonnen is. Nou, we zitten lekker bij het vuur. Nou, mooi niet hoor. Er ging nog heel wat vooraf aan Napoleon. Ton Habraken. Ja, goeiedag uh, Lex. Dag. Ik heb een eenvoudige naam en ook een eenvoudige familiegeschiedenis. Ik vind het helemaal haar niet zo eenvoudig, graag, om, haar braken. Omdat, braken Ik vind het helemaal niet eenvoudig, haarbraken. braken Nou, in de zin... Nee, daar kom ik zo op. Oh. In, in de zin van dat het geografisch is, het, het wordt heel groot gedeelte een agrarische eh, geschiedenis. Ja? En ik wou ook graag eigenlijk iedereen een hart tot de riem steken, of net andersom. Ik weet nooit hoe je het zegt. Um, om uh, ook zonder computers en zo, want ik, ik kan helemaal geen computer bedienen. Oh, uh, Lukt het best met, met archieven. Ik ben nu bij mijn bed overgrootvader in 1787. En het grappige is, ik, ik weet niet of ze dat zelf onthouden hebben of anderen. Dat om en om heten ze steeds, de oudste Zanne, he, heten steeds Jan en Kees. En dan weer de, daar de zoon van Jan en daar de zoon weer van. Mijn broer Jo, maar dat is natuurlijk ook een variant van Jan, hè? Ja. Uh, nou, daar we? heb ik dus veel plezier in gehad. Ik heb het ook op een andere manier, het Meertens Instituut werd genoemd. Hè? Het Meertens Instituut, Het Instituut, ja. ja. En toen kwam ik op het idee om, uh, om, om de achternaam ook te zien als object van, een beetje ingewikkeld gezegd, van sociale geografie. Gewoon gezegd van, onze naam komt in Nederland, mijn naam, onze naam komt 1888 keer voor... Het aantal inwoners van Nederland is 16 miljoen 669 Et cetera. Je deelt het een door het ander en dan weet je op hoeveel Nederlanders je naam voorkomt. Ja. Als je hem schrijft, zoals je hem zegt, hè. Ja. Want dat komt eh, bij ons ook, ook, de naam betekent, een hoog ontgonnen stuk land. Aarbraken, houbraken. Oké, oh, okay. ja interessant. En het is eh, grappig. Ik kom bijvoorbeeld de naam houbraken kom ik tegen als biograaf van Jan Steen. Dat je... is hoop ja, ja. Daar kom je aan tegen. Maar, maar uh, dus die, die, als je dus ziet als, als berekening hè, dus, dus op het aantal Nederlanders, dan, en dat, dat vond ik, ik had gedacht dat het veel zeldzamer zou zijn, maar op iedere 88-128 Nederlanders komt iemand voor die mijn naam heeft. En toen, daar was dus een computerfreak... die als je een groot getal deelt door een klein getal... dan, dan in dit geval kreeg je dan negen cijfers achter de komma. Die gaf hij me als service ook. Maar die bespaar ik maar. Maar ik vind een hoog ontgonnen stuk land... Ja. dat vind ik wel... Dus dat betekent ook hè, verbondenheid met... juist een stuk land wat ja. in een naam zit. Ja, precies. Wat, ja. Ik, ook, wat ik ook bij mijzelf, bij mijn ja. eigen naam... In de, in de vorm van Meijer al ja. heb geconstateerd. Daar weet ik iets van, Lex. Want, ja. uh, lijkt me zei, uh, ik weet niet of dat in het nieuwe burgerlijk wetboek uh, nog was, maar toen, toen, toen ik rechten studeerde, kwamen we het tegen. En ik, ik kan het me nog. Het was zo bijzonder dat ik nog weet dat het artikel 1654 uh, was. Het recht van beklemming, dat was een heel bijzonder recht. Dat kwam in heel Nederland niet voor, alleen in Groningen. En dan was de uh, passieve partij, zeg maar, de partij die uh, dat recht kreeg. Dat was de zogenaamde beklemde Meijer. Dat is een geweldige uitdrukking, zeg ik. Ja, de, de beklemde, beklemde Meijer. Meijer dat, dat is ook, en maar de, Meijer betekende daarin. De, de, de pakter, denk ik. Of de, nou, het was eigenlijk. Het, het week enigszins af van. De andere rechten zoals je die in de rest van Nederland... Hmm. Het was iets, iets, iets, dat is misschien iemand uit Groningen, maar het recht van beklemming. Ja, ja. Maar wat betekent dat dan, het recht van beklemming? Nou, een soort pachtovereenkomst. Was een een soort ja, ja. landovereenkomst. Oké, okay, dus Meijer betekent hier ook pachter. Ja, ja. ja. Dus ja, ook in het ja. Gronings. Ja, dat is, dat is de, de, de, de meest voorkomende naam. Dus niet alleen in Duitsland, maar ook in Groningen. Ja, ja. Ton, je hebt mij weer een klein beetje geholpen om mezelf ja, ja, ja. te begrijpen. Ja, ja, ja. nou. kan ik, ik dank je. Goedenacht. Ja. Geweldig. Hoog ontgonnen stuk land. Als, als achternaam. Dat vind ik wel uh, vind ik echt mooi. Hoe laat is het? Oh ja, het is bijna twee minuten over half twee. En we gaan gewoon door. Ja, ik dacht misschien... Muziek. Nee, geen muziek. Hè? Nee, waarom zouden we? We houden helemaal niet van muziek. Mevrouw, oh, goedenavond. Met, uh, met wie spreek ik? Met mevrouw van Oostvoorn. Van Oostvoorn. Dat is een... een, een... Nou, dat is wel duidelijk natuurlijk. Hè? Ja, hij komt van Oostvoorne Ik heb het destijds eens laten uitzoeken. En uh, daar werd mij verteld dat ik een uh, afstammelingen ben van de jonkvrouw van, van Oostvoorn. <lacht> <lacht> nou, dat vond ik wel leuk. Ik denk je, ja, toch een beetje blauw bloed in de aderen. <lacht> alhoewel het rood is hoor. <lacht> u had het altijd al zo gevoeld, toch? Wat zegt u? U had het altijd al een beetje gevoeld. Ja. <lacht> maar is... En het leuke is, ik ben getrouwd... Met, tenminste, mijn man is nu overleden inmiddels, met de heer Van Sabben. En dat bleek dus een verbastering te zijn van Soeburg. Ach. Kijk, Soeburg, dat zullen veel luisteraars niet weten, maar is een heel klein dorpje in, het, in Zeeland, toch? Ja, klopt. Tussen, tussen Middelburg en, uh, en Vlissingen. En toe, het toeval wilde dat ik daar geboren ben. Dus vandaar dat ik dat weet. Ik kan u slecht verstaan. Oh. Dat was ook niet zulke <laughs> relevante informatie. <laughs> het doet er, dit doet er helemaal niks toe wat ik zei, echt. Maar in ieder geval, uh, het is heel duidelijk wat mijn afstammelingen zijn. Ja, maar dat, dat van dat jongvrouwschap, dat is serieus of was het, was het een betrouwbare bron? Ja, dat, uh, dat heb ik destijds uit laten zoeken. Ach, en, en, en, en wat betekent dat dan voor u? Ja, nou ja, daar zijn nog, is nog een ruïne en er zijn nog bepaalde dingen staan in Oostvoorn. En dus uh, wat dan van die jongvrouwen uh, zou moeten zijn geweest. Ja. Uh, stallen en dergelijke. En uh, nou ja, <laughs> ik vind het wel een grappig idee. Dat is alles eigenlijk. Ja, ik zie Maar eigenlijk zegt het, dat, dat, dat... Dat is dus een symbool of een teken voor alles wat u kwijt bent geraakt, zou je kunnen zeggen. Wat zegt u? Dat is, dat, dat is alles... Ja, ja, er zijn allemaal signalen het, voor wat, wat, u, wat u bent kwijtgeraakt. Ik weet daar niets van. Nee. Ik neem aan dat we toen, met de tijd van Napoleon... Toen we, uh, alle mensen achternamen moesten hebben van dit en van dat. En uh, nou ja, het, de, mijn naam van Oostvoorn, dat is natuurlijk wel heel duidelijk. Ja, precies. Mevrouw van Oostvoorn, ik wens u nog een, een fijne nacht. Een nacht. Ik u ook. Ik dank u wel. Ja? bedankt voor het contact. Ik vond het gezellig. Dank u wel. Nu jong, jongvrouwen. <laughs> ja. Dag. Dag, dag. Um, ik heb nog even, we gaan gewoon door, maar ik heb nog gedacht: uh, wat ik ook wel leuk vind, is er poëzie over. Namen, achternamen, nou, ja, dat is niet, dat kon ik niet zo gauw vinden, maar ik kwam natuurlijk wel terecht bij, begrijpt het al, Romeo en Julia van Shakespeare. Want dat, dat is een drama dat helemaal over achternamen gaat, namelijk de Capules en de Montagues, twee rivaliserende families. En het noodlot wil dat. Um, het meisje van de ene familie van de Capulets verliefd wordt op het jongen van de andere familie Romeo van de Montagues en dat is dan wordt het draag van een naam wordt dan meteen iets wat je tot vijand bestempelt en daar heeft ze die beroemde tekst over Words in a name en eigenlijk hebben we dit daar dit de hele tweede uur over en dan dacht u bent vast vergeten wat de context is van dat citaat ga ik het nog even opzoeken. Dus zij beseft dat ze hopeloos verliefd is op Romeo. Ik heb het over Julia en dat hij tot die verschrikkelijke familie van de Montagues behoort. En dan zegt ze: 'It is but thy name that is my enemy. It is alleen maar jouw naam die mijn vijand is. Thou art thyself, though not a Montague. Je bent meer dan een Montague. What's Montague? It is not hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man.' Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy names. werp je naam af, the Montagues. And for that name... Which is no part of the take all myself. Dat is één wanhopige poging om te doen alsof die achternaam er niet toe doet. Maar dat is hier al niet het geval. En dat blijkt ook deze hele nacht van Casaluna het geval. Dat die namen toch echt veel betekenen. Je draagt ze en het betekent iets, wat dan ook. Dus laten we dat onderzoek maar gewoon, ook al gaat het niet terug tot 11.02, voortzetten tot de klok van twee. Goeienacht, dit is Kazeloenen. Met wie spreek ik? Met Valentijn. Valentijn. Valentijn, en, Valentijn hoe? Valentijn. Ja, mijn uh, naam van vaderskant is Nilsson... en van mijn moederskant is van Knotsenburg. <laughs> en aan die naam van Knotsenburg, daar zou... Vind je ergens ik, dat ik daar even voor moet lachen? Ja, natuurlijk. Uh, dat, dat mag. Zeker weten. Um, de naam van Knotsenburg zou, als ik uh, denk, terugdenk aan mijn uh, reeds lang overleden uh, grootvader, ja. uh, afkomstig zijn van personen die, of een familie die uit Frankrijk uh, zou zijn gevlucht ja. tijdens de Franse Revolutie, Napoleontische periode tijd. Ja. Ja. En toen uh, in Nijmegen. Uh, daar staat een ruïne uh, van Karel de Grote. En die ruïne heet de Knotsenburg. Ze hebben toen hun Franse naam gewijzigd ja, ja. in de naam van Knotsenburg. En wat was dan? Je weet niet wat die Franse naam was. Nee. En dat, daar ben ik nou zo ontzettend ja. nieuwsgierig naar. Want waarschijnlijk waren die vluchtelingen kleine boerenadel. Ja. En ligt er misschien nog wel nog steeds, als, als uh, uh, zoveelste generatie erfgenaam... <laughs> nog steeds een klein landgoed met wijngaarden en weet ik veel wat... op mijn krachtige rendmeesterschap te wachten. <laughs> <laughs> oh, maar, ik weet het zeker. In, in Picardie, daar moet het liggen. Uh, ja, zoiets. Uh, met wijn en weet ik veel ja. wat. Nou, en uh, in ieder geval, uh, uh, uh, uh, uh, die mensen, uh, uh, uh, het waren dus uh, asielzoekers... Ja. Die dus om niet meer opgespoord te kunnen worden. En niet meer teruggevonden te kunnen worden. Hun, hun Franse naam veranderde naar waar, waar ze Nederland binnenkwamen. En dat was dan op dat moment dus Nijmegen. Waar die oude ruïne, en die ligt in Nijmegen. Dat, dat weet iedereen in Nijmegen. kent, De Klossenburg. En, en, en vervolgens is die familie gesplitst in twee takken. En de ene tak, uh, heb ik begrepen, heeft ergens een heel groot uh, boerenbedrijf. In de Alblasserwaard. Helaas hoor ik tot de andere tak. <lacht> en bij mijn tak is de naam van Knotsenburg, van Knotsenburg ook aan het uitsterven. Ach. En ik heb ook wel eens gedacht: van ja, de naam Nilsson is, is een naam die van mijn vaders kant afkomstig komt. Want mijn va van, Dat waren politieke asielzoekers. het vorige eeuw. Die als twee matrozen in Rotterdam waren. Maar, dat is niet zo interessant naam, de naam van Knotsenburg. Nou, ja. Dat zou zonde zijn als die verloren gaat. Ja, ja maar, maar er is toch die, die, die rijke tak die nog wel uh, voortleeft? Ja, maar daar heb ik, die, die, ik weet niet wie die, ze zijn hoor. Die ken je, die, die ken je niet. Ja. Nee, nee, nee. En ik heb wel eens gegoogeld en gezocht en ja. zo. En ik, ik, ik ben daar niet zo handig in. En ik kom er dus ook eigenlijk maar niet achter van ja. wat. Eigenlijk de oorspronkelijke uh, naam was die die mensen hadden. Ja, dat begrijp ik. Ja, dus ik vind het wel weer meestelijk dat er ben je dus een soort ver, nou ja, verarmde wil ik niet meteen zeggen. Dat is mijn fantasie. Maar je nou, verarmde Adel, ja. Verarmde Adel, oké okay, op de vlucht. Mislukte adel. Ja, precies. Loser. Totaal. Loser losers, de familie van losers. En dan en dan in Nijmegen dan neem je dus de naam van zo'n iets wat verwijst naar Karel de vijfde. Weet ja. je, dan kan je toch een beetje van die oude glorie, ook al is het dan een ruïne in, en in Nijmegen, nee. kan je toch... Maar, ah, dat is mooi. Die mensen waren zo bang dat, dat ze dus door, door, door de Fransen teruggevonden werden. Dat ze dus een valse of een ah, andere naam hadden Ja, dat is aan, mooi. Dus aan, ik... want, ze, want ze waren dus echt vluchtelingen en mochten ja. niet meer opgespoord worden. Ik vind Nielsen ook niet slecht hoor. Nou, Nielsen, dat is een ander verhaal. Er waren dus twee matrozen. Die uh, twee matrozen. Op, op een gegeven moment in Rotterdam zijn blijven hangen. Ja, ja. En, uh, maar ik sta, hoe kunnen dat twee matrozen? Dat ja, hek... dat waren twee broers. De ene broer oh. is, is ook zoek geraakt. <lacht> maar die andere broer was dus de overgrootvader van mijn vader. En die is getrouwd met een Rotterdamse. En, en daar uh, op een gegeven moment beland in. Uh, ja, ja wat, wat, wat deze. Ze hadden een pensioen. Maar het was ook een soort pensioen à la stoelen project. Daar kon je dus, in het pensioen kon je dus voor 5 cent over het touw slapen. Dan kreeg je dus niet een bed. Nee. Maar dan stonden dus lange houten banken. En dan kon je dus over het touw heen hangen en dan slapen. Oh, okay. Dus als je echt, uh, nou ja, in, in die tijd. Moeizaam. Was, was Rotterdam, uh, uh, laten we zeggen, ruim honderd jaar geleden, rond de 100 jaar geleden natuurlijk ook armoed, troef en weet ik veel wat. Met een hoop mensen die daar uh, al, alweer niet als mislukte matroos en weet ik veel wat uh, gestrand waren. En die moesten dan natuurlijk toch ergens pitten. En uh, het, het, het stoelenproject avant la Letteren, in die tijd in Rotterdam was dat je over het touw kon slapen. Ja, mooi. Ook dat is een, trouwens een prachtige uitdrukking natuurlijk, die ik niet kende. Het, uh, het zijn prachtige vader. Valentijn van Knotsenburg. Um... Mag ik nog één ding, nee. Mag ik nog één nee, ding roepen? Nee, je sterft uit. Nu. Ik wil nu. nog één ding roepen. Ja, oh, nou, nou. Heel kort. Als iemand iets van de naam van Knotsenburg weet... Dan bellen ze Valentijn. Nou, dan mag, mogen ze een mailtje sturen naar supersambal.gmail.com. Ik groet u. Kijk, zo doe je dat. Maar hij mocht het roepen. En dat, dat mag u zeker blijven doen. Uh, moet ik het telefoon nog noemen eigenlijk? Nee, dat hoeft geloof ik niet meer. De telefoon staat rood gloeiend. Dit is Casaluna. Met wie spreek ik? Met Marianne me me van Leeuwen. Marianne van Leeuwen. Ja. En van Leeuwen schrijf je niet zoals iedereen denkt. Hoe schrijf je het? L, 1 E, een W... En één E. Oh, je denkt natuurlijk aan de leeuwen. Ja. De, de ja. koning van het dierenrijk. Maar... Ja, iedereen wil er een U, een E ja, of een N aan plakken. Maar het heeft niks met de leeuwen te maken? Nee, nee, nee, nee. Um, onze familie komt um, in de middeleeuwen vanuit Groningen van de verleeuwen de Ardua. En de dat Ardua hij? heeft een een of andere uh, um, uh, uh, ridder of, of, of voorvader mm. van mij vergokt met, uh, met kaarten. Zijn naam heeft hij verspeeld. Ach, zijn naam heeft hij verspeeld? Ja. En zijn landgoed? Uh, uh, ook. <laughs> er is één landgoed overgebleven. Dat staat in Groningen. Mm. En dat uh, heet nog... de. Uh, Gravin de verlevende Ardua. Vach. Zij heeft nog... één uh, kok... en een uh, bediende. Nu nog? Ja. <laughs> <laughs> wat kun je toch een hoop kwijtraken, hè? Wat kun je, wat kun je in, in, een hoop kwijtraken... in de loop van de, van de ja. eeuwen? Ja, ja. Een neef van mij... heeft het in het verleden... die helaas is overleden... helemaal uitgezocht. Ja. En... Um, uh, ik ben in Delftzeil bij een ruïne, een gedeelte van een kerk, een toren, nog geweest... Uh, die uh, geschonken was door de, uh, de graaf te verleveren de Ardua. Leuk, hè? Ja, het is natuurlijk, dat is echt leuk, ja. ja. Maar wanneer heeft dit uh, omineuze toeval zich uh, afgespeeld? Met het spelen der kaarten en het verliezen van de naam? Ja, dat is nou, middeleeuwen was er, heel vroeg ja, al, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is wel een inventieve uh, neef. Ik, ik, ik, ik zelf ben zo dom geweest om te gaan trouwen met een Lucas met een K. Ja, dat is heel dom. <laughs> ik heb altijd mijn namen moeten uitleggen en spellen. Maar die Lucas met een K die kwam ik in een kerk in een heel mooi groot portret in, uh, in Oostenrijk tegen. Die familie. Oh, oh ja, ja. Oh, ja. Dat zijn dus ook Oostenrijkers. Dus, ja. dus, dus, ja. Ik, kom, dus ik, kom... ik was met de Oostenrijkers getrouwd. Ja. ja, als verarmde adel ook zelf. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dan moet je het weer van de Oostenrijkers hebben. Ja, ja. Wel erg uh, goed dat je dat weet, zeg. Dat je dat in je naam meedraagt. Ja, ja, ja. Dat, is hartst... dat is echt leuk. Dat is... Ik, ik merk ook dat je dat leuk vindt. Ja. Ik ook, dus. Ja. Ik uh, dank je wel. Tot je dienst. En, en nog mevrouw, een fijne avond. Mevrouw van Leeuwen. Ja, en een goede nacht nog. Dag. <laughs> Dank je. Ik heb eigenlijk het gevoel dat we allemaal... collectief eigenlijk afstammen van asielzoekers. Eigenlijk allemaal. Er is geen, niet één iemand die hier, als je teruggaat in de tijd... gewoon hier vandaan komt. Maar dit geheel terzijde, deze opmerking. Dat begrijpt u wel. Um, ik krijg het moeilijk. Nee, ik, laat het, ik doe het gewoon anders. Dat is een handige formule. U spreekt met Kaaseluna. Met wie spreek ik? René Buteau, kijk, dan weet ik meteen hoe ik het moet uitspreken. René Buteau, ook een uh, hugenoot, denk ik, hè? Echt niet? Nee hoor. Hugenoten waren gevluchte Fransen. Ja. En om maar even in de context te blijven, want ik vond je de laatste opmerking van heel grappig. Echte Nederlanders bestaan niet. Dit is een land van kikkers en eenden. Ja. Maar? Als je 300 of 500 jaar teruggaat, dan is er geen enkele mee. Nederlander. Nee, precies. En al die meema... Dat is toch grappig. Ik weet niet of je geluisterd hebt, René. Dit, dit drie kwartier. Maar ja, hoeveel verhalen laatst, verwijzen niet? Hoeveel verhalen verwijzen niet naar familiegeschiedenissen van mensen die dus ergens in de afgelopen eeuwen de gren, de landsgrenzen zijn overgestoken. Dus buitenlanders, asielzoekers, vluchtelingen en die zijn hier gebleven. Ja, maar dat was hier in, in, in uh, laten we zeggen, 1400, 1500. Dat was er alleen maar modder hier. Ja. Oh had je het en, ook al goud weer van oranje. Andes, en Annelse, Saxe ja. en zoiets. Uh, ja. Ja. <laughs> ja, maar goed. Maar, um... Ik heb ik, ik, mijn, mijn de eerste buteau die in Nederland is gekomen, die heb ik opgezocht in Granville in Normandie. Ja. En er zijn in Normandie drie dorpjes die buteau heten. Ja. En iedereen die buteau heet is familie van mij. Ja, dat weet je, ja, dat weet je en, zeker. Uh, ja. het, en het grappige was, dat waren geen echte Fransen. Want mijn vader heeft het uitgezocht. Mijn vader zaliger en het, het, de naam Buto die komt van Boeie tofta Ja. En dat is Noors de Vikings, laten we maar zeggen. Kijk. Want die zijn daar ingevallen en die hebben daar bewoond land. Boeie tofta betekent bewoond land of dorp. Ge Goeie. Geweldig vind ik dat dan weer. Dat vind ik echt. Dit dit is nou echt ironie. Vind je niet? Ja, ik. ik geen echte Nederlanders nee. en we zijn allemaal vreemdelingen. En eigenlijk stammen we allemaal van de Noormannen af, dat weet ik niet zeker. Nee, nee, want er zijn ook heel veel mensen uit Noord-Afrika en Spanje. Ja, dat weet ik, wel. Weet ik nee, wel. Nee, maar goed, het kwam toevallig al eerder uh, uh, ter sprake. Ja, uw Maar mijn, mijn, dus ik heb het opgezocht in Granville in een dorpje of een stadje in Normandië. Is mooi was de eerste Nederlander, de eerste Fransman die naar Nederland kwam. Die, uh, dat was een handelsman, die heette Buteau, en die was geboren in 1703. Maar waarom is hij dan, wa wanneer zijn de huurgenoten dan precies? Is dat Napoleontisch, de, de vlucht van de huurgenoten, of de, na de revolutie was dat? De vlucht van de huur, huurgenoten zijn protestantse mensen, precies. dat zijn geen katholieke mensen. Nee. Um... En, en waarom zijn deze buto's dan uit Granville, Normandië, naar Nederland gekomen? Uh, uit handelsdrift. <laughs> oh, oké. Okay. Ja. Economische uh, asielzoekers. De, ja, nou, geen asielzoeker, want hij ging met... Dus ik heb een reisverslag ook gevonden. Echt, met zijn uitgaven van, uh, van, van Normandië tot hier met zijn rijtuig. En wat hij uitgegeven heeft in deze en andere uh, herberg. En... Uh, ja, dat is toch meesterlijk. Ja, ik vind dat grappig. Maar ik, ik blijf dus, dus alsmaar tegen Wilders, want echte Nederlanders bestaan niet. Nee, dat, maar dat is de conclusie die we al aan het trekken waren, ja. ik, ik, moet, ik moet zijn familiegeschiedenis gaan onderzoeken. Ja. <laughs> ja. ja. ja. Nou, je weet dat hij met een Hongaarse vrouw is. Ik weet trouwens niet of dat nog steeds zo is, maar goed. Um... Oh, ik zou René, dat is, dat is een, uh, een opmerking voor jouw persoonlijke rekening. René Buteau, um, oude Norman, ja. ik dank je wel. Goeienacht. Alsjeblieft hoor je. Nee. tot. Boeien tot Ja, die Norman die zijn gaan reizen. Ja, maar dan spreek je dus al over duizend. Zoveel, nog een beetje. Dit is Casaluna om tien voor twee. Goeienacht, met wie spreek ik? Goeienacht, je spreekt met Marlike Kwast uit Tilburg. Marlike Kwast? Ja. En Kwast is mijn meisjesnaam? Ja. En vroeger natuurlijk vreselijk mee gepest. Hoezo, hè? Hè? hoezo, natu hoezo natuurlijk? Nou, het, het, ja, Zo zijn het, het, het uh, heeft de lachers op zijn hand, hè, die achternaam. Ja? <laughs> wat, wat vond je het meest vervelende grapje dat over jouw naam gemaakt wordt worden? Um, nou, ik weet nog heel goed dat ik vroeger op een feestje was, een kinderfeestje. En die moeder, eh, die ging de taart uitdelen. En dat meisje dat jarig was, die wilde als eerste taart. En toen dus zei die moeder, nee, eerst de gasten, dan de kwasten. Oh. <laughs> en iedereen keek meteen naar mij, want ik was een gast, maar ook een kwast. Ja. Dus nou ja, dat, dat is een, een, een, een dingetje wat me altijd is bijgebleven. Heb je het erg onder geleden? Um, nou, ik, ik werd wel heel veel met mijn achternaam aangesproken. Dus niet Marlijke, maar hey kwast of hé oh. uh, hey, kwastje, <laughs> snap je? Dus, maar het ja. leuke is dat inmiddels mijn achternaam toch wel een beetje een geuzennaam is. Ja. Ik ben uh, getrouwd, uh, heb uh, inmiddels drie kinderen. Maar ik voer dus mijn meisjesnaam en mijn kinderen hebben ook mijn naam gekregen. Um, en daarmee red ik dus uh, de lijn uh, ja. van die naam. Mijn vader is de enige man uit zijn gezin. Hij heeft drie zussen, waarvan er kort geleden één is overleden helaas. En de naam zou uitsterven... En nou goed, ik zet de lijn dus voor. Ik heb ook twee zoons en een dochter. En ze dragen de naam met vieren nu? Nou, ze zijn nog heel jong. De oudste is bijna zeven en de jongste die is net tien weken. Oké, maar de oudste wordt die nu ook gepest met zijn naam? Nee, nee hoor. Dat weet je zeker? Nou, volgens mij hebben ze nog weinig over achternamen. Hij gaat net naar groep drie. Dus ja, ja de kinderen van die leeftijd kunnen best pesten. Oké, nou, ik heb geen angst in haar, maar ik dacht misschien dat hij dat dat daar wel eens een keer mee thuisgekomen is. Maar... Nee, nee, helemaal niet. Nee. Volgens mij dragen we de naam nu ook met trots. Nou, dat is en goed. Ik woon in Tilburg, maar um, in heel ver in beek is de naam Kwast ook heel bekend dankzij mijn moeder. Dus niet eens dankzij mijn vader, maar mijn moeder draagt wel um, getrouwd, dus de naam van haar man. En die is in heel Varenbeek um, erg bekend in de politiek. Dus iedereen kent de naam kwast. En ja. um, ook heel positief. Dus t, ja, we, we dragen de naam met vieren, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is natuurlijk, je zei het al, uh, het is een soort geuzennaam geworden. Ja. Dat is dan uh, terecht. Overigens, de betekenis, verwijst dat naar schilderen? Het, het is ook uitgezocht en het, heeft, het, het zijn, um, wat ik begreep, mensen uit de scheepvaart, zeelui. En dan vooral Noord-Holland, want ja. wij zijn van oorsprong ook geen Brabantse. Uh, ook van Bussen, Amsterdam, die hoek. Dus, um, ja. Maar ja, ongetwijfeld alle kwasten met KWAST in Nederland zijn familie van mij. Ja, <laughs> ja dat, heb ik, dat heb ik grappig genoeg een aantal... Uh, uh, Mensen vanavond al horen zeggen, ja, dat iedereen ja. een familie van jou is. Ja, het is prettig om dat te, te hebben, zo'n groot nou, familie. En het voordeel toch wel van een unieke naam in Brabant is... ik ben ooit een keer uh, mijn, mijn OVA-kaart verloren. En nou ja, ja die hou ik dezelfde avond terug. Want oh. ze hoefden maar in het telefoonboek <laughs> te kijken. En er was één kwast. Nou ja, dus <laughs> zo'n aparte naam. naam heeft ook een voordeel, ja. Kijk, Malike, uh, dankjewel. En nog ja, veel plezier natuurlijk, vindt... Ja, fijne nacht nog. Ja, dankjewel. Dag. Dag. Uh, met Kazeluna, goeienacht. Met wie spreek ik? Uh, goedenavond, ik spreek met Darius. Darius? Uh, hallo. Is dat alles, Darius? Uh, nee, ik wil de rest zeggen, maar ik ben humanist. en ik wil niet dat, uh, dat u een uh, hartafval krijgt. Nou, maar ik kan me wat hebben, hoor. <lacht> Oké. Okay. Uh, mijn achternaam is Zarathustra. <lacht> <lacht> dat gaat u lachen, hè? <lacht> ja, dat, dat verzin je, hè? <lacht> nee, dat verzin ik echt niet, dus... Darius Zarathustra. Ja, ja, ja. ja. Uh, en uh, dus toen ik hoorde, en ook in verband met, uh, met de literatuur over geschiedenis. Ja. En uh, zeer waarschijnlijk, uh, veel mensen u kent. En we, uh, veel mensen kennen ook uh, boek van Nietzsche. Al door je Zarathustra. Natuurlijk, ja. En, uh, en, en Richard Strauss en zo. Ja. Dus uh, als ik mijn naam zeg, dan gelijk mensen zoiets van: nee, hè, dat kan niet kloppen. Maar het klopt, nou, dus. Kijk, we doen er even wat. Zou daar muziek bij? Nou, kijk, hoor ik daar van mee. Richard Strauss? Wat is dit? Maar goed, dat, dat zou je wel vaker ja. gehoord hebben, denk ik. Maar... Ja, ja, ja, klopt. Zeg, en, en uh, wat is de oorsprong van jouw naam? Want dat, is natuurlijk, dat, dat moet een bijzondere geschiedenis. Ken je die? Nou, de Oosten, ja, dat ken ik uh, in, geval, uh, in ieder geval uh, waar man dan komt. Ja. En uh, in, in geschiedenis, dus uh, dan heb je een uh, figuur die in Grieks heet Zoraster. Ja. En dat is de grondlegger van eerste monotheistische geloof. Zoraster, ja. Precies. Dus de eerste uh, ja, profeet of de die zei dat er is één god is. Ja. Geen, uh, dus meerdere goden. De hele geloof is gebaseerd op dualiteit, dus goed en slecht. En dan heb je, dus de figuren, die vertegenwoordigen goed en slecht, uh, Angra Mainjo of Ariman in, in Westerse talen, ja. of uh, Aura Mazda. Maar die namazda van auto's, van uh, licht. Uh, of verlichtingelementen. de Japanse fabriek... komt ook daar vandaan. Oké, okay. ja, is, maar waar, over welk land spreken we dan nu? Als... Uh, Sankrit, oude Iran. Oké, okay. oud-Iran. Ja. Want ja. Uh, Kom je daar zelf ook vandaan? Nou, daar ben ik eigenlijk geboren, maar ik ben opgegroeid... Dus Kurdistan en Turkije, noem maar op, of nomad... Uh, ben ik eigenlijk beland in Nederland, ja. Oh, Oké, okay. en heb je ja. altijd beseft dat jij een bijzondere naam draagt? Dat wel, maar hier iets meer hoe kwam dat dan? Heb je, is dat, hè, de, we, we, we gingen mensen je daarmee confronteren? Dat klopt ja, want uh, ja, daardoor. En hoe ervaar je dat dan? Hoe, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Met de reacties van die mensen? Uh, nou, uh, kijk, uh, op zich, als je met mensen te maken hebt die, die van en cultuur kennen en daarin geïnteresseerd zijn... Dan bloeit een heel interessant gesprek. Ja, de, dus dan, dan ga je een link leggen. Nou, dan kun je zeggen, nou, door dat gesprek kun je zeggen. Ik bedoel, mensgeschiedenis is niet zo danig uh, eigenlijk uh, ja, verdeeld of gescheiden van de ene uh, door de andere. Hmm. Er zijn uh, zoveel verbanden ja. uh, of, of overeenkomsten dan men, deed, uh, ja. dan men uh, denkt. Dat begrijp ik wel. Dan, dan kan het zich een interessant gesprek ontspinnen. Nog één vraag. Ben jij een liefhebber van Nietzsche en van Alzo Spraak Zarathustra? Nou, veel dingen wel, maar bepaalde dingen ook minder. Dus niet, het is niet je ja, lijfboek geworden. Dus dat, dat is weten van, ja, als je naar een vrouw gaat... dan moet je uh, zweet in je handen hebben, dat soort dingen. Nou, dus, uh, okay. daar ben ik uh, te veel humanis voor. Je bent een genuanceerde Daar is uh, ja. ik, ik, dank, ja. ik vind het heel bijzonder dat, uh, dat, okay. dat, dat ik jou even gesproken heb. Ik dank je wel. Oké, okay, bedankt. Voor Goeienacht. Dag. Dag. Nou, de laatste. Ik kan nog net misschien, maar dan moet het snel. Goedenavond, met wie spreek ik? Dag, hallo. Hallo, met wie spreek ik? Met Jan Hendrik Borst. Jan Hendrik Borst. Wat is, ja. jou, wat is jouw verhaal? Kan het kort? Ja, het kan het heel kort. Uh, ik zeg, zeg het net tegen, je, tegen de medewerker van, ik ja. heb vandaag aan mijn eigen graf gestaan. En uh, toevallige wijze is dat ook nog op de begraafplaats waar mijn ouders liggen. Dus op een gegeven moment kwam een collega van mij, die kwam met een overlijdensberichtje, die zegt, oh god, je bent niet dood. Ik zeg, laat eens zien dan. En dat is alweer twee jaar geleden. Toen ben ik gaan googlen. Toen kwam ik erachter dat die persoon die net zo heet als ik... Ja. en die combinatie is natuurlijk vrij vreemd, Jan ja. Hendrik in combinatie met borst. Ik bedoel, afzonderlijk hoor je die namen wel. En uh, dus zag ik mijn eigen graf vandaag. Je bent vandaag... Ja, vandaag heb je het voor het eerst gezien. Ja. Nou, ik was er ik was een tijdje geleden al naar op zoek, maar toen ontbrak de steen nog. En oh. uh, dat was vrij luguber, want het regende en het stormde. <laughs> ja, en wat ook nog leuk is om te zeggen misschien op de valreep, is dat ja. mijn dochter heet Lex. <laughs> Nou, dat is van Alexandra, denk ik. Nee, gewoon Lex. Oh, nou, doe de, de ja. hartelijke groeten. En uh, daar wel er wel van, denk ik. Met, met, ja. Ja, ja. Nou, dan wens ik je dochter alle goeds natuurlijk. Ja. Um, en uh, ja, bezoek nooit je eigen graf, hè, Jan Hendrik? Nee, precies. Nee. Dag, meneer Borst. Oké, okay, hey, he. hey, Dag. Kijk, dat kan ook nog dat je daar komt te staan. Wij zijn aan het einde. Morgen uh, is er weer een zomernacht. In dit geval met Marcel Kurperzoek, die van alles is, schrijfarabist. Hij is ook ambassadeur in Polen en die gaat zijn eigen verhaal vertellen. Ik wens je een goede nacht. Ik ben ook wel eens bang, net als jij en jij en ik en ik en CRV.